Een uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De middelbare scholen kunnen misschien snel weer open. Minister Slob hoopt dat de middelbare scholen over een dikke week weer helemaal open kunnen. Als het aan mij ligt, met het belang van de leerlingen voor ogen, nog een aantal weken nog even volledig onderwijs kunnen krijgen. Als dat maar enigszins mogelijk is, dan zou ik dat zeer toejuichen. Morgen overleggen de ministers met experts over hoe streng de coronaregels moeten zijn. Het volledig openen van de middelbare scholen staat bovenaan op de agenda. Er is een tweede verdachte opgepakt voor een schietpartij in Amsterdam zondagavond. Een auto werd doorzeefd met kogels. De vrouw van 27 die achter het stuur zat, overleefde dit niet. Volgens de krant Het Parool hadden de schutters het gemunt op haar vriend Anies B. Een crimineel die ruzie had over kookopbrengsten. Er moet een hoop gebeuren om de jeugdzorg op orde te krijgen. Dat vindt de SER. Het is een team van deskundigen dat de overheid adviseert. Zes jaar geleden werd de jeugdzorg overgedragen aan gemeenten. En sindsdien moeten kinderen en gezinnen met problemen vaak lang wachten op hulp. De SER vindt dat de gemeenten er te weinig geld voor krijgen. En er is al ruim 80.000 euro opgehaald voor de moskee in Den Haag. Gisteren was er een grote brand in een huizenblok en het vuur sloeg over... Onze verslaggever sprak met een verdrietige moskeebestuurder. bestuurder ja, Hij is heel, heel verlies, heel moeilijk. Klaslokalen, duizend boeken. Ja, en de moskee. Hè? Helemaal opnieuw beginnen. Ja, voor 500 mensen. Er wordt niet alleen geld, maar ook kleding en speelgoed ingezameld voor de slachtoffers van de brand in Den Haag. En het leger des Hels geeft gratis kleding aan mensen die hun huis in vlammen opzagen gaan. Het weer dan nog, veel wind vandaag en alles komt voorbij. Zon, wolken en buien. Het is vanmiddag 14 tot 16 graden. Dit weekend ook nat en grijs en ongeveer net zo warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is de A7, de hoogte van de Stevinsluizen, nog steeds in beide richtingen dicht. Verkeer tussen Friesland en Noord-Holland rijdt dus het beste om via Flevoland in beide richtingen. De A9, ook maar Amstelveen, tussen de knopen de Velzen en Raasdorp, een half uur vertraging. Er staat 6 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.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 Weekend, het is het weekend, Zandvoort Lunst. Ik zit hier uh, natuurlijk met Pim Groof achter de knoppen. Goedemiddag. En we hebben twee gasten, vrouwje en Nel. Kunnen jullie je voorstellen? Ik ben Vrouwkje van En ik ben een van de oprichters van Unity. Ja, nou, ik ben Mel, Mel Kramer. Um, ja, samen met vrouwje hebben wij uh, dit initiatief genomen eigenlijk... Uh, om dit plan uit te werken... En, ah. uh, ja. Jullie brengen echt heel veel. Jullie zitten nu in de passage 20. Ja, even een stukje terug. Over Unity, daar moet je volgens mij wat meer over vertellen. Hoe het ontstaan is, bedoel je? Nou, Waar het wat het, het komt? is of zo. En, uh, hè? Ja, lijkt ja. me een goed plan. Denk je niet? <laughs> ja, <hè? laughs> um, het is eigenlijk ontstaan vorig jaar... Uh, toen Vrouwtje uh, een, een expositie uh, mocht verzorgen in de passage... Um, en toen dacht ze, oh, zij deed toen klankbelevingen al. En um, toen dacht ze, dat is vast leuk om dat te combineren in die ruimte. Uh, daarbij hadden we ook nog andere, uh, had zij eigenlijk andere workshopgevers ook um, gecontact. En, uh, en kunstenaars, ik was een van de kunstenaars en mijn partner was een van de workshopgevers. En um, dat beviel ons eigenlijk heel erg goed en daarin zagen we ook... Um, Potentie en, en ging er iets kriebelen. Um, en um, uh, dachten we, nou, dit, dit moet een vervolg krijgen. En het liefst eigenlijk uh, een, niet een tijdelijk vervolg. Maar een blijvend ja. Ja, vervolg. Maar is het dus een uh, vereniging, een winkel uh, die workshops geeft? Op welk gebied of zo? Het is eigenlijk geen van dat allemaal. Tenminste, zo zie ik het. Het is meer een beweging. Een en beweging, wij, ja. Okay. Ja, en ja. wij zijn toevallig de initiatiefnemers nu. Uh, maar we willen eigenlijk dat het veel breder gedragen gaat worden door meer mensen. Uh, en dat het een soort platform wordt. Uh, een kruisbestuiving waaruit ook weer andere mooie projecten mogen en kunnen ontstaan. Andere connecties met mensen onderling. Um, samenwerkingen. Samenwerkingen. Verbindingen. Ja, ja. Maar op alle vlakken? Nou, kunst, cultuur, muziek. Oké. Okay. Um, Sociaal. Sociaal, ja. Het is, Unity is niet als veverig, want ik heb de klankbeleving met jullie mogen uh, meemaken. Dat is niet de hoofdmotor, of zo. Het is veel breder, dus. Het is veel breder. De klankbeleving die je bij mogen bijwonen, dat is een, een van de workshops die wordt aangeboden. Ah, Oké, okay. ja. En uh, Unity kan je meer zien als het samenwerken en het verbinden van uh, verschillende mensen. En, sommige mensen ook juist met een kunstzinnige. Achtergrond. Oh. Het kan beeldend zijn, maar het kan ook in de muziek, film, dans, theater, dj's, alles zijn. En wij willen eigenlijk met z'n allen daar iets uitdragen voor de samenleving en de verbinding met de samenleving te vinden. Nou, Oké, okay. jullie begrijpen dat het dus mm. verbinden. Ja. Maar ik heb nog niet heel duidelijk door wat, wat jullie nou doen, wat jullie nou bieden of zo. Op dit moment in de Passage 20 um, bieden wij een expositie aan dat door vijf vrouwen... Bij vrouwelijke kunstenaars is het werk gemaakt. En binnen die expositie die je van buiten heel goed kan zien... omdat het gewoon rondom een ramen is... Uh, kan je ook binnenkomen kijken als er iemand aanwezig is of op een afspraak. Maar daarbinnenin kan je um, workshops volgen. En het workshops voor het innerlijk mens. Zodat je gewoon bij jezelf mag komen. En de kunst die er omheen hangt kan een inspiratie zijn... Uh, dat je ook even uit het ja momenten van de dag trekt. En waar zit die samenwerking dan tussen bijvoorbeeld die vijf vrouwelijke eh, kunstenaars of zo? Naar nou, eerste plaats ja. om het samen expresseren ja. en dat we samen de ruimte hebben ingericht zoals wij hem heel graag willen. En, bijvoorbeeld Luna Laila, die hangt met haar werk, maar zij is ook filmkunstenaar en zij maakt ook een film over het project waar we mee bezig zijn. En zo proberen we dat ook wat meer naar buiten te kunnen uitdragen ja. en ideeënuitwisselingen. En waar kan je die film zien? Die oh, dat nog gaat nog komen. Ja, ja dat is de after, uh, ja, oh, okay. de after movie. Ja, de after movie. Ja, en uh, de kunstenaars uh, brengen ook weer hun aandeel in de workshops. Uh, Luna, Aléla die geeft. Laila is het Leila? Mijn dochter heet Leila, dus ik haal het steeds door. Elkaar. <laughs> maar uh, uh, Luna en Laila die uh, heeft een hele mooie workshop oogschilderen uh, bijvoorbeeld uh, gegeven. Uh, en kledingpimpen. Uh, dat gaat ze dit weekend wederom doen. Dat is voor de jeugd. Um, en uh, Karen Karen Scheffers... Zij uh, heeft ook een klankbeleving uh, gedaan. Doet ook een klankbeleving, maar weer heel anders. Uh, dan ja, jullie Ja. ja oh, Oké, okay. ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, dus ja, zo... Uh, en uh, uh, Graham... Uh, die, die doet het ademen. Uh, maar die is ook uh, DJ. Daar ga ik samen een livestream mee uh, oh, verzorgen. Okay. Ja. Dus op alle vlakken uh, brengen we mooie okay. nieuwe dingen in. Dus als ik een leuk idee heb, dan kan ik aan jullie toestappen... en zeggen, is dat iets om uh, het samen met iemand Zeker. te doen? Zeker, ja. Uh, ja. Ja. ja. Dus heel veel mogelijk. We hebben bijvoorbeeld ook Sterre Keur. Die heeft een boek geschreven. En dat gaat ze bij ons presenteren... En dat is uh, 5 juni. Even denken. En het boek heet Feest op nummer goed. 7. Het is een boek dat we speciaal hebben geschreven voor kinderen, voor kinderen met een beperking. Zij werkt met ernstig verstandig... Nee, ernstig, nee, ernstig meervoudig beperkte kinderen. Ja. En daar de aanleiding... Van haar werk is uh, een boek gaan maken waar kinderen zich in kunnen herkennen die een beperking hebben. Okay. Maar zij mag, gaat haar boek bij ons presenteren en dan doen we een stukje PR, komt eromheen. Ja. Ik vind het wel heel, heel, heel, heel breed eigenlijk wat jullie doen. Het is ja. gigantisch breed. Maar ja. wij vinden het leuk als mensen met dingen bezig zijn, dat ze door middel wij hun kunnen helpen met het promoten of het mogelijk maken van hun ideeën. Oh, mogelijk maken ook inderdaad. Oh ja, als jij ja. een idee hebt van dit ja. lijkt me zo te gek, van, nou, dan kunnen we kijken wat is mogelijk. Hoe kunnen we dat opzetten? Ja, ja. ja. ja. ja en het, het komt ook omdat wij allebei, zeg maar, vanuit onze achtergrond uh, dat ook allemaal meenemen, zeg maar. Dus, um, Die kennis en expertise bedoel je? Ja, ja. ja, ja. En dat okay. brengen we dan weer in, ons, in, in, dit, uh, in dit concept. Echt? Ja, want ja, ja. jij bent echt opgegroeid ook met, uh, met kunst. En, ja. En ja, mijn vader is, was beeldhouder, en cartoonist, Edo van Tetrode. En daar werd ik constant geprikkeld met materialen, een kunst, een uitdagingen. En dan naar het leren kijken en het beoefenen van. En op latere nou, na mijn school, ben ik uh, kunsteducatie gaan studeren in Utrecht. Dus dat heeft me dus altijd getriggerd. Echt, uh, ja. En, en vind ik vind het ook heel leuk om dingen echt op te zetten, zoals exposities en feesten. En Mel heeft heel, heel, heel brede ervaring in het produceren van. Even, ik kom echt uit de muziek- en entertainment industrie. Oh. Aha. dus um, uh, en daarnaast uh, ben ik opgegroeid met een vader die radio-dj was, okay, nou. maar op een, uh, bij Keizerstad FM in Nijmegen. dat was voor vroeger was dat nog een piraat, ja. dus ja. ik kan me nog herinneren gewoon als piraat ja radio's. ja ja, ja. ja. En wij moesten nog echt ik kan me nog herinneren dat ik als kind ergens onder <laughs> moest duiken omdat er dan een inval kwam echt waar, ik ben ja? alle apparatuur weg <laughs> dat was echt, ja dat was echt wat maar um, ja, dus mij is muziek echt met de paplepel uh, ingegoten. Ja. Ik zat ook als kind al met... Uh, wow. Maar dat is al een combinatie. Soort. Dat is een mooie combinatie natuurlijk, ja. Ja. kunst en muziek, ja. Ja, ja, geloof ik ja. ook, ja. ja. Ja, en ik ben door, uh, door het schildervirus aangestoken door Vrouwtje. Uh, Gelukkig was het het schildervirus, niet het coronavirus. <laughs> <laughs> maar dat begon wel in de coronatijd. En ja, um, uh, ja dat, dat was echt... Ja. Uh, nou, de ik de denk dat het voordeel dus. van corona is natuurlijk geweest dat we meer tijd hadden. Ja, ik ben ook wat kunstzinniger ja. geworden inderdaad. Ja, ik ja. ja, zat toch thuis. Ja. Uh, ja. En Jij maakt ook leuke schilderijen. Dank je. Ja, nou, nou. Ja, ik ga ja. ja. nog een poppetje tekenen. Dat is dan zo'n markje met vijf van die dingetjes. Dat is, vijf. Nee. Nou, misschien is dat een idee, Pim, dat je komt te exposeren. Ja. <laughs> ja. Want we hebben, ja. dit in juni, op die zondag, hebben wij de One Day Fame expositie. En dan mag iedereen uh, die het leuk vindt om het werk op te hangen... zich aanmelden bij ons. En dan kan je je One Day Fame expositie doen. Je One Day Fame. En dat ja. wordt misschien dan wel een meerdaagse fame. Ja. Dat kan daarna ja. nou nou, weer Het rondstaan. is het begin. Ja. Dus mocht iemand interesse hebben om wat werk te laten zien wat ja. je misschien nooit eerder hebt gedurfd... of heel graag zou willen... je kan ons altijd benadigen daarvoor. Nou, dat vind ik wel een leuk idee inderdaad. Ja, dan ja. Ook eens, moeten we maar een beetje rondbezuinigen. Want uh, ja, ja vind volgens mij ook. zijn er een ik hoop schilders dat, hier in Zandvoort. Ja, dus. ja. ja. ja maar je, goed, het is ook, ik vind Zandvoort wat dat betreft... een hele inspiratievolle omgeving ook. Ja. Absoluut. Je hebt van alles wat. Je hebt de duinen, de, de waterleidingsduinen... zijn weer anders dan de kermeduinen, als het middenduin. En de zee. Je hebt ja. de zee... We zijn eigenlijk helemaal ingesloten En het pittoreske uh, centrum natuurlijk, met ja. die oude huisjes. Ja. Ja, geweldig, toch? Ja, oude vissers hebben we niet meer. Hè? Een beetje die oude getaande gezichten Toen en Toen ik zo. Ging, ging vaccineren ja? in de Korverhal, stond er een man helemaal in klederdracht. Oh, nou. dat is leuk. <laughs> <laughs> dat is heel leuk om te <laughs> dat is zien. heel leuk. <laughs> ja. Goed, maar het is een lunchprogramma met muziek, dus we gaan even een uh, uh, muziekje draaien. Jullie hebben ook een hele leuke muzieklijst uh, meegenomen, dus uh, en ik begin met Robert Lee met stress. Daar komt hij. Not only the poor, see the right of your Hey, My brethren left his own tongue, destined to foreign, just to pitch his tent. <laughs> him <laughs> said nothing I want get, and him can't find money we parents. pay rent. And what do y'all know? He got harassed by the five-o. Then one would sit the and say. And one photo piece while he is dressed Yes, Christmas at come. Pick me while shoes on, feet, children get stressed Who, what can they do? I see no more smiling faces Do your stress, yes, problem child Wander dangerous places I, Even rich the rich who had so much money Till he had money, judge Richie was not living to appear He was living like a worm All the trillions, the billions, the millions he had He was still feeling low Wondering what to do with his life Oh, where else in this world he could go He is stressed, yes What caused the stress? I don't have a clue Why people stress? yes sometimes it's a And that's nothing new People lost stressed, yes Tell me what I want, they can't take no more, off oh, this stress. yes, not only the poor, you see there ain't no door, aye, and I think it's because of the system, telling us what we can and what we can't get, making boundaries for the rich and the poor, with our lives they're playing Russian roulette. The future depends on this generation, so down you to down the people confused. Stress, yes, long time it's up one, we can't take no more. Off the stress, yes, not only the poor, see there ain't no cure. Off the stress, yes, long time it's one, we can't take no more. Off the stress, yes, not only the poor, see there ain't no cure, cure. Stress stress. Oh, well. stress stress stress as stress need stress, stress, stress, stress need no stress, stress, stress, stress, yes, stress. No stress. stress, stress, stress. Yes, yeah, stress. We need love, that yeah, uh, a a nice Heel apart. We willen even wat verder ingaan op de workshop. Wat voor workshops kun je tegenwoordig allemaal doen? Ik zie hier een aantal. Uh, maak je leven tot een sprookje. Ik, die, die intrigeert me. Dat is een mooie titel, is dat, hè? Ja. Hij is, uh, het wordt gegeven door Paula Castelmeij. Ja. Yeah. En een, uh, ik heb mezelf ook gedaan, maar ik was ook heel benieuwd. En zij vertelt, ze vertelt eerst over hoe dingen bij mensen werken... hoe het bij je van binnen werkt. En naar aanleiding van een sprookje wordt het steeds duidelijker. Ze vertelt moment een sprookje waar de een rode draad in zit... wat bijvoorbeeld angst met je doet. En aan de hand daarvan maak je een verdieping... en dan mag je je eigen sprookje schrijven. En zo begeleidt ze je door de workshop heen. Want je gaat nog veel meer, meer dingen doen. Je gaat ook tekenen. En je hoeft niet te kunnen tekenen voor deze workshop... Het is echt de ondersteuning van in het verhaal waar je daarmee bezig bent. Ik vond het een hele leuke workshop. Ja. Zeer gezellig. En er zijn nog plekken. Er zijn toch twee workshops Gaat deze periode geven. 30 mei. Op zondag 30 mei inderdaad. En vrijdag 11 juni. Dus mochten jullie interesse hebben. Ja. En zij is ook coach. Zij doet heel veel coaching met wandelen. En ze weet ook met creatieve therapie. Okay. En die workshop is, is niet alleen voor de jeugd, hè? Wat je neemt nee. Is ook een, Deze, alle leeftijden. Hij, ik heb hem samen met mijn dochter gedaan. Ja. We waren met mijn vriend. En mijn dochter is veertien. En die vond hem ook heel leuk om te doen. Well, Oké. Okay. ja. Maar specifiek, hij zijn voor volwassenen, maar voor pubermeiden en jongens kan die wel erg leuk zijn. Ja. Ja, want blijkbaar was die op 7 mei, was alleen voor de jeugd. Maar ja, ja, en toen ben ik meegegaan. Dus oh, ik zat eigenlijk ja. in de verkeerde workshop. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. En uh, wat hebben jullie nog meer voor workshops? Nou, we hadden het net wel over de klankbeleving. Ja. En ik heb de opleiding Soundfulness gedaan. en Nog <coughs> verschillende klankschaalopleidingen en shamanistische opleidingen. En nu een jaar of zes geef ik af en toe concerten. Ook op festivals met Klankwerk Nederland samen. Dat is een hele grote vereniging uh -huh. in Nederland. Waar alle klankwerkers zich samen verbinden. En hier in de Passage 20 geef ik samen met Mel. Mel heeft ook ervaring met klankconset te geven. Dan geven wij samen een klankconset. En dan moet je voorstellen dat je lekker mag gaan liggen. Een dekentje over je heen, een kussentje onder je hoofd. Zodat je helemaal ontspannen kan zijn. En dan neem ik je door middel van geluid langzaam mee op reis. En dat kan zijn dat je bij de zee komt of in het bos terechtkomt. En de geluiden die je hoort, die geven een bepaald soort trilling af. En als je voorstelt dat je een steen in het water gooit... komt er altijd om die steen heen allemaal kringen. Ja, kringetjes. Mm -hmm. En dat gebeurt ook in je lichaam. Want je lichaam bestaat zeg maar van 70% uit water. Dus die trilling die resoneert en die beweegt in je lichaam. En daardoor kan je een hele diepe ontspanning krijgen. Maar het kan je ook wel een beetje triggeren. Het kan je ook terugbrengen naar herinneringen van vroeger. Soms naar pijnstukken. En naar hele mooie ideeën en belevenissen... En door middel van klank nemen we je steeds verder mee op reis. En het is zeer ontspannen. En die, die, die, die schaalklanken, dat, daar heb ik van geleerd dat die ook heelend werken. Ja, ja het is ook bloeddrukverlagend. En je kan een helft heel goed op slaap. Er zijn mensen die gewoon nog geen slaapmedicatie nodig hebben. Maar het kan ook zijn dat je het zelf wel bij je beweegt en omhoog haalt. Dat je wat onrustiger slaapt. Dus het kan alle kanten. Maar dan is het vooral helend. als je wat onrustiger gaat slapen. Want er zijn er nou wel wat dingen aan en aan gang bij je. Maar ik, ik vertel het liefst altijd een beetje aards. Hè? Want we brengen je gewoon mm -hmm. tot jezelf. Gewoon op, op de grond. En het is gewoon een ervaring. En ik hoor de mooiste verhalen van wat mensen zien... tijdens een klankbeweging. Uh, beleving. Ja. En we spelen op verschillende instrumenten. Zoals een shamanendrum. Maar ook op gongs. Mijn specialisatie is gongs spelen. Voor mensen die niet weten wat een sjamaan is. Wat is een sjamaan? Een shaman, ja, is een medicijnman. En dat heb je natuurlijk van de Indianen kennen het. Maar je hebt het ook in Zweden en Rusland. Dat zijn gewoon de medicijnmannen en, en vrouwen. Zeg maar de oude wijzen van vroegere cultuur. Ja, van volkeren. Ja. Ja. Okay. En we hebben hun rituelen die ze gebruiken ja. bij heling. Ja, het is vooral natuurreligie eigenlijk. Hè? Ja. ja, natuur gebaseerd. Ja. Ja. Het is met name heel oud, van voor, ja. uh, voor het christendom. Dus dit, en een beetje. Een stuk tijd, dus het bestaat nog steeds. Je kan nog steeds ja. naar een maand. ja Ja. ja. ja. De oorsprong vindt zich echt in de. Ja, op verschillende werelddelen. Want je ja. bij, we kennen het vooral vanuit van de Indianen vandaan. Maar in heel veel landen heb je, een, dat heet dan misschien geen geestjema, maar dan heb je wel een soort medicijn, vrouw of man die daar de wijs is van het dorp en weer middeltjes heeft, of een ritueel om boze geesten bijvoorbeeld uit je huis te krijgen, of uh, als je constant keelpijn hebt een kruidje hebt, wat het keel weer verzacht. Ja, dus het, uh, het blijft voortbestaan. Ja. ja. Deze klankbelevingen uh, zijn. Op 6 juni hebben we nog drie concerten. Een om één uur, een om vier uur en een om half acht. En die van half acht is voor vrouwen. En het is een vrouwencirkel. Er worden ook nog wat andere dingen gedaan... zodat we een sterke intentie kunnen zetten voor het concert. Wat, wat is het verschil daarin met tussen mannen en vrouwen? Mm, nou, waarom wij voor een vrouwencirkel kiezen uh, voor het laatste concert... heeft meer mee te maken dat vrouwen onder elkaar ook een soort veiligheid kan bieden. En om dit ook uh, een stuk sharing in zit als je een stuk deelt met elkaar... Uh, is dat soms een veilige omgeving. Dus zeg maar de sisterhood. Hè? Dat het ja, ja. vrouwen samen zijn. Maar ik speel net zo graag voor mannen. Want een beetje goede mannelijke energie erin is erg fijn. Maar die kan bij een het er ook goed in zitten trouwens. Okay. En Pim, jij bent uh, geweest. Ja. ja, klopt. Wat vond ja. jij ervan? Ja. Ik vond het heel goed en leuk inderdaad. Je werd inderdaad wel uh, ergens naartoe uh, bewogen inderdaad, door de muziek, ja. Wat deed het met je? Nou, wat Doe ik zeg, maar je moet er eerst over de, na. Ontspannen je erdoor ook? Dat zeker inderdaad, ja. Hmm. En ook een beetje afdwalen met je gedachten naar, naar vroeger, naar leuke dingen en zo. Dus ja, dat was heel leuk. Maar ook de verschillende geluiden die jullie maakten, ook die samenwerking. Ik vond het erg mooi, ja. Dankjewel. Ook, de, ook die grote klankzaal met die verschillende deuken erin, hè, die doet het erg mooi, ja. Die grote, die ronde. Die, die gong? Nee, nee, die nou, gong. De ja, ja. ja, en er zitten toch allemaal deuken in of zo? Of, uh, ja. Hebben we te hard nee. opgeslagen? Nee hoor. Nee. Deuk is niet een goede woord, Nee, maar je hebt wel gelijk. Er zitten inderdaad allemaal... Uh... Verschillende klanken. Ja, ja. Ja. Maar die gong vond ik ook erg mooi, ja. Had ik nooit geweten dat je op die manier met zo'n ding uh, die geluiden kan maken, ja. Want bij die popgroepen zie je alleen een grote bam. Ja. Ja, en dan, ja, ja. Pink Floyd heeft ook een gong, maar die slaat er gewoon nog boem. Ja, die slaat er ook, dan, ook inderdaad. Ja. Ja. ja, Led Zeppelin heeft een hoop ja. mensen, ja. Nee, erg mooi. Zonder meer, complimenten. Ja. Dank je wel, dank je ja. En uh, jullie ik zie hier ook Sagala staan. Ja, daar kan jij ook beter over vertellen, want jij bent altijd Ja, ik geweest. ben ook bij Sagala geweest. <laughs> ah. Ik ben altijd benieuwd wat wordt eraan gebouwen, dus dan wil ik het ook allemaal meemaken. Tuurlijk, ja. En KS Schreffers um, heeft ook een eigen praktijk. En als ik het goed wil zeggen, ook een coaching. Ja, of begeleiding. Is het? Ja, het, is maar net, het, het ja. naampje maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, maar ze, ja. ze coacht. Ja. En ze is daarnaast een fantastische kunstschilder. En ze, ze schildert hele mooie vrouwen. En aan de hand van een van die schilderijen, het schilderij Sagala, geeft ze deze workshop. En ze kreeg allemaal uh, dingen door die bij dit schilderij horen. En zij neemt je uh, tijdens haar workshop gewoon mee in het verhaal over het schilderij. Het schilderij hangt er ook. Ik mm -hmm. je krijgt later ook een kaart met het schilderij mee naar huis. En dan neemt ze je eigenlijk aan de hand van de schilderij ga je mee in het verhaal. En dan geeft het, uh, gaat ze je begeleiden met, met muziek naar de bovenwereld, de onderwereld en de middenwereld. Dus het is ook een shamanische reis ga je maken. En ook mag je wat kaarten trekken die je begeleiden in je reis... Maar ik zou zeggen, je moet het echt ervaren, want ik vond het geweldig. Echt, ik ben heerlijk op reis geweest. En ik heb ook instrumenten gehoord die ik zelf niet heb. Okay. Dus dat was echt heel ja. leuk. Want ik heb wel echt iets van veertig soorten instrumenten. En zij heeft gewoon een instrumentje. En ik, heel klein belletje, een Ferrybell. Nou, dat dus, ja. nou is mijn nieuwe doel, ze een bell vinden. <laughs> ja. En Karin, die geeft um, nee, nee, nee. 24 mei een workshop, maar die zit al vol... Maar ze heeft een nieuwe ingepland en dat is op 31 mei, op een maandag is dat. Oké. Okay. Ja, dus mocht je voelen dat je daarbij wil zijn, neem dan vooral contact ja. op. Ja. Ja. Maar jullie doen nog meer, want je vertelde net ook die ja. One Day Wonders. Of nee, die One Day. Ja. ja, we hebben ook nog een andere workshop om even ja? te rijden met workshops. Sorry. Um, ja. oh nee, we hebben er nog twee. Dat is namelijk ook nog de workshop van um, Luna. En dat is aankomend weekend. Dat is echt voor de jeugd. En dat is kleding pimpen. En dat is zaterdag oh. en zondag. Hm. Ja. En dan uh, zaterdag 22 mei om 1 uur. En om 4 uur nog eentje. En zondag 23 mei om 1 uur. En ook om 4 uur. En daar is nog uh, plek voor. Okay. Ja. En je neemt zelf een, een wit shirt mee of een witte broek. En je kan ook een dienstjasje meenemen. En dan gaat Luna je helemaal begeleiden met... Hoe kan je zoiets heel mooi pimpen? Ze heeft zelf ook te gekke kleding aan. Uh, ook gewoon normaal. Alle dag wat ze zelf ontworpen. Heeft de patronen erop. Ja. En dan hebben we nu wel de afsluitende. De afsluitende workshop. <laughs> ja, ja, dat is um, um, uh, ademen. Met een meditatie. En dat is de Graham Bee method. Net zoiets als ja. de Wim Hof methode. Maar dan weer een andere manier van ademen. Okay. En dan ga je echt in deze methode, deze techniek gaat hij je echt meenemen om te ademen um, in je hartgebied. Um, en dat is een heel kwetsbaar gebied eigenlijk voor heel veel mensen. Uh -huh. uh, maar door, dat, door daar doorheen te ademen... open je eigenlijk ook uh, dat, dat borstgebied, je borstbeen... dat kan zelfs vier centimeter, heb ik me laten uitleggen, ja. nog uit ja, elkaar. Ja. Waardoor je echt ook meer longcapaciteit krijgt. Uh, het is echt een hele... Um, Fijne manier om in het nu te komen. Het is echt ook uh, bewust ademen. Met je ogen open. Um, uh, het, het, ja, je krijgt meer oxygen. Hoe zeg je dat in het uh, Nederlands? Ja, Zuurstof. Ja. Hij is Engels. Dus ik hoor hem helemaal tegen mij praten. Ja. <laughs> um, ja dus um, dat biedt hij nog aan. Uh, vanavond. Maar die zit vol. Uh, maar volgende week donderdag 27 mei. Um, om half acht. Uh, vrijdag 4 juni om half acht. En donderdag 10 juni om half acht. Ook daar zijn nog uh, plekken voor. Uh, dus het is ademen met daarna een meditatie. En door het ademen kan je ook veel dieper uh, mediteren. Is het uh, met name ook voor longpatiënten? Of dat uh, maakt niks uit? Nee, dat maakt niks uit. Nee, oh, okay. nee het is niet speciaal voor... Uh, het is ook echt om meer ruimte in je hoofd te krijgen... meer helderheid. Um, het kan je inzichten geven. Uh, en net als met een klankbeleving... kan het zijn dat je daarna heerlijk slaapt. Maar kan het ook zijn... Hè, dat je onrustig, onrustig bent... omdat het toch ook wel... dingen naar je bewustzijn brengt... die je wellicht eerder niet... Uh, ja. zo hebt ervaren... of gezien. Ja. Ja, het uh, zijn heel wat uh, wet workshops. Ja. En waar kunnen we ons allemaal terugvinden... Ja. We kunnen dat terugvinden op de Facebookpagina van Unity. En als je alleen Unity intypt, dan krijg je wat meer Unities, want dat is een algemene naam. Maar je kan hem ook googelen. Doe je Unity Zandvoort, dan kan je alle informatie vinden... over okay. ja. de workshops, uh, de andere evenementen die wij aanbieden. En soms post ik ook wel iets op, op als je Zandvoort bent als... Um, en nee. op mijn eigen pagina natuurlijk... Ja, en je kan je dus ook aanmelden via de Facebookpagina, even een persoonlijk berichtje te sturen. Of via telefoonnummer 06 21 91 76. En dan kan je gewoon even een appje sturen, en je mag ook bellen. Als we niet opnemen, dan bellen we terug. Oké, okay, nou dan gaan we straks nog een keer herhalen. Hoe heb je daar... het opgeschreven? Ik heb het opgeschreven, schat. Ja, ja, goed. 06 21 91 3576. Klopt. Had ik ook. Ja, doe <laughs> nog wel eens wat. Nee, we hebben een nee, vrouwtje gedaan ja. voor me. Gauw naar muziek, want het gaat weer helemaal fout. <laughs> Della Ries met I Got The Blues. I got It's on a cat. We zitten hier nog steeds met Unity, met vrouwje uh, en Nel. We zitten een beetje de schilderijen te bekijken. Jij ja, zei net dat het uh, embleem gemaakt is uit twee schilderijen. Ja, we heeten Unity en we hebben ook echt een schilderij voor gemaakt. Dat is het Infinity-teken. En de ene helft van Infinity heeft Mel geschilderd op het doek. En de andere helft heb ik geschilderd op een doek. Ja, we moesten nog even een logo hebben. Dus ja, ja. Toen <laughs> ja. dachten we, ja, hoe leuk is het als we gewoon... hetzelfde schilderen ja. samen. Oké, okay, ja, mooi. En de verbinding maken. Ja. En dat is eigenlijk... Uh, ja, ja, dat is het symbool geworden eigenlijk. Ja. En we hebben en... ook alle twee verschillende technieken. Maar we werken wel alle twee met veel neon in, in het ja. teken. Het komt ook mooi in elkaar over. Ook qua kleurstelling en zo. Het, het, het... Ja. Het over kleuren hebben we niet van tevoren overlegd. We hebben alleen de, de basis hebben we met de potlood... zeg maar het infinity teken op de twee doeken geschetst. Zodat we wel wisten waar we moesten eindigen. Uh -huh. Zodat het mooi over zou lopen. Maar daarna zijn we gewoon wat wij voelden erbij gaan schilderen. Eigenlijk is ja. het wel heel symbolisch, symbolisch ook voor hoe onze samenwerking is. Het is, heel, het is gewoon een, een natuurlijke flow. Eigenlijk spreken wij bijna niks van tevoren af van, ah, jij doet okay. dit, jij doet dat... of jij zegt dit, of jij... Dat, dat gaat gewoon... Uh, ja, Oké. Ja, gaat vanzelf. Ja. Oké. Okay. een heel mooi teken. Dit is ook... Dit is, ik heb hier een schilderij voor me met... Uh, ja, lijkt een beetje... Uh, schelpen. Ja, het, het zijn, er, het zijn er in ieder geval... Uh, om het te beschrijven, het zijn van die krullen... die er uiteenlopen. lopen. En hier lijken het wel van die mooie slakkenhuisjes. Ja. ja. En er zijn verschillende ja. kleuren... Ik, uh, het, is, het is een van mijn werken. En normaal, uh, de laatste jaren sta ik juist bekend met de exposities dat ik vrouwen schilder. Ik heb ook vorig jaar het boek de 13 Vrouwen uitgegeven. En na die vrouwen die is van even wat anders. Dus ik ben wat meer in vrije vormen aan het werk. Um, dit schilderij hangt niet op dit moment op het passage 20, waar we het over hebben. Maar er uh, staat in de etalage een vrij groot doek, doek van 60x60. 60, en het heet de Tour. En dat is ook vrij abstract met vormen en kleur. Dus ik ben een beetje even ja. aan het experimenteren. Even wat anders. En waarom, waarom was je zo uh, gefascineerd van vrouwen tekenen? Is dat een nou, idee het is, van je? Of... Het, het is er ooit begonnen. Ik had vroeger maar ik, heel psychedelisch werk. een Beetje trippend werk. En dat wilde ik zo graag expresseren. En toen had ik mijn eerste boek uitgegeven. Um, het tochtige, vochtige gedichtenboek met de knipoog. Nog een keer? Het pochtige, vochtige gedichte het tocht... boek met een knipoog. Leuk. En dat eerste boek wilde ik graag uh, presenteren. En toen kreeg ik de mogelijkheid... Om bij het Stad had je Toen op zondagmiddag mochten mensen hun uh, talenten laten zien. Toen heb ik samen met mijn neef Peer van Tetrode opgetreden. Hij heeft liedjes gezongen die hij zelf schreef. En ik las stukken uit mijn boek voor... En in het boek stonden ook schilderijen, mijn psychedelische schilderijen. En ik zei: Ik wil zo graag exposeren. En iedereen: Nee, dan moet je je aanvragen. En dit wel twee jaar. En toen zag Sabine Huls, die was toen museumdirecteur, die zei: Is goed, je mag kiezen uit de. Of met de Zandvoers kunstlijn mee. Maar toen dat bestond, heette volgens mij net, net iets anders: Of met de Roze kunstlijn. Ik zei: Dan nou, wil ik met de Roze kunstlijn mee exposeren. En toen ben ik op Zolder ik een expositie gehad. Helemaal in het donker, met blacklights en lasers en een wit bed in het midden. Met mijn gedichten als geluidopname, met mijn schilderijen. Dat is leuk, ja. ja. ja. En zo leerde ik Fred Roosahart kennen. Fred Rozenhart is organisator van de Roze Kunstlijn. En hij is ook degene die Passage 20 op dit moment mag uitbaten. Zeg maar. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar hij ja, ja. regelt dat er exposities ja, ja. in komen. En... Toen zag ik het kunst van de, zon, van de roze kunstlijn en toen werd er veel naakt, veel figuratief geschilderd. En ik denk, nou, ik wil nog wel een keer meedoen. Ik ga dat proberen. En toen ben ik vrouwen gaan schilderen. Ja, en, en zo kwam uiteindelijk ook mijn boek over vrouwen. de 13 vrouwen. Ja. Het dus is zo van een van het andere. Je hebt dus al twee boeken geschreven. Ja. En dat gaat echt alleen over kunst, of zijn dat verhalen? Oh nee, het eerste gewoon... boek, ja, het vochtige, tochtige gedichtenboek, is een gedichtenboek met allemaal breinweefsels. En spinsels. En dat gaat de ene keer over erotiek, en de andere keer gaat het over de dingen van alle dag. En de, de, de keer daarop gaat het over best wel hele serieuze, heftige onderwerpen. En de 13 Vrouwen is een, meer een verhaal van 13, eigenlijk 16 vrouwen, die vertellen hoe het is. Om als Vikingsvrouw of als Vissersvrouw, wat je in Zandvoort hard. Ja, ja. ja. hoe het is om achter te blijven als de mannen de zee op gaan. Wat is de angst? Uh, wat is de vrijheid die je ervaart? Uh, hoe is het om een jonge moeder te zijn of net verliefd te zijn? Of dat je al op leeftijd bent en bang bent dat je man nooit meer terugkomt. Daar gaan die verhalen over. En als het goed is, komt er in najaar mijn derde boek. Nou, ja, nou. Daar gaat die over. Dat is een heel persoonlijk boek. Ik ben. Uh, Vorig jaar begonnen met schrijven in november 2019. Dat is ook bijna, dat is meer dan anderhalf jaar geleden. En toen was ik net heel verliefd. En ik dacht ik, nou wil ik over schrijven. En uiteindelijk kwam corona en andere dingen. En toen had ik zoiets van, ik blijf schrijven. Dus ik heb alles geschreven wat ik zag of hoorde. Over wat het, ja, hoe ik het zag of wat er gebeurde. Het is eigenlijk een heel verslag. Je kan het eigenlijk als een dagboek per dag gewoon terugslaan. Van oh, het is vandaag 13 mei. Eh, nou ja, dat is niet maar. Dan kan je terugslaan van, hé, hey, wat gebeurde een jaar geleden? Ja, geleden. Of twee ja, jaar geleden. geleden. Ja. Eh, uiteindelijk gaat het zelfs, kan je met twee ja, jaar tijd doorslaan. Okay. Dus dat uh, is mijn nieuwe project. En het is, uh, loopt aardig uit de hand, want ik heb heel veel geschreven. Het zijn verhalen, het zijn proza's, het zijn gedichten... Het heeft met de werkelijkheid te maken. Of het heeft met een gevoel te maken. Of het is heel grappig. Of heel ernstig. Want we hadden het net over, dat ik, over de zorg. In de zorg werken ja. in deze tijd. En daar ja, ik schrijf ook wel over mijn verdriet. En, uh, nou. en ook over mijn bedenkingen. Ik, ik zet rustig bij dingen vraagtekens. Oké. Okay. Ja. Nou, Als je uitkomt. Uh, zien we ja. je graag weer. Is, <laughs> Nou, jij bent ook kunstenaar. Waar gaat het? Ja, nou ja, dat vind ik best wel een. een ja, eigenlijk wel, toch? Maar uh, nog niet zo heel erg lang. Um, ik ben altijd wel heel creatief geweest. Uh, dingen maken in mijn huis, kleding. Um, uh, dingen combineren, patronen. Uh, en alles samenbrengen. Dat vind ik heel leuk. En dat is ook weer de kracht van uh, Unity, om elkaar te versterken. En andere dingen versterken elkaar ook weer. Muziek ja. versterkt bijvoorbeeld ja. weer de beleving die je hebt als je kijkt naar een schilderij. Ja. Of, um, uh, dus um, daar ben ik altijd mee bezig geweest. Okay. Mm. Ja. Ook in mijn werk. Um, maar ik, heb, ik, ik zei ook altijd, nou, ik kan nog geen poppetje tekenen of een boom. Nou, dan heb je een stam met zo'n dingetje erop. <lacht> ja. En, ja. Uh, ja. Um, maar ik voelde wel heel erg de drang om met kleuren. En uh, nou, Frauke was dus bezig met die, met die neonverf. Uh, en um, ze had dan wel eens van die gezellige avonden... waar vriendinnen samen kwamen en waar dan geschilderd werd. En op een gegeven moment dacht ik... Hé, hey, vrouwk, ik vind het eigenlijk ook wel leuk om een keer uh, te komen schilderen. En dat was volgens mij vorig jaar maart of zo. Nou, zoiets, ja. En toen heb ik meteen twee schilderijen gemaakt. En die waren eigenlijk uh, heel tof. En toen um, ben ik eigenlijk nooit meer gestopt. En er is iets in mij gebeurd waarvan ik echt ga, ik, ik had echt geen idee. Ja. Ik kijk zelf naar mijn schilderijen. Ik ga wel door een heel proces. Want dan denk ik, nou, weet je, ik kan dat helemaal niet. En wat ben ik aan het ja, doen? Klopt, en ja. Ja, oh, dit ja, is ja, niet ja. mooi. Ja, ik denk ja. dat iedereen die schildert heeft, of iets maakt ja, ja, ja, dat wel herkent. Ja. Um, maar op de een of andere manier moet ik door blijven gaan... En um, uh, moet ik ook steeds weer iets. Dan komt er weer een idee. En, oh, nu moet ik dat op het doek gaan zetten. En nu moet, en nu moet het daarover gaan. En um, ja, het is een heel uh, heel bijzonder uh, Hele proces, process, uh, ja. wat daar is gebeurd. Ja. En ik heb denk ik in anderhalf jaar, nou, jaar tijd veertien schilderijen uh, nou, gemaakt. Zo. Dus het gaat ook maar gewoon ja. door. Ja. En je krijgt al opdrachten. Ja, en ik krijg opdrachten. Ja. En um, ja, mensen vinden het leuk en mooi. Dus, ja. ja. ja altijd leuk. Dat is natuurlijk ook onwijs ja. Uh, ja, bijzonder om dat uh, te mogen doen. En te mee te maken. En ook te zien waar dat vanaf maart tot nu. wat er allemaal in beweging is gebracht. en wat het allemaal heeft uh, gecreëerd. Ja. Ja, niet alleen de schilderijen, maar ook de samenwerkingsverbanden. Nee? Unity. Een ja. uh, hele nieuwe, frisse blik weer op het leven. Ja, ja. Ja. ja, ik denk dat creativiteit toch heel leuk is om uh, te beoefenen, of zo. Hè? Ik denk dat iedereen een beetje creatief moet zijn en blijven. Ja, dat is ook onze boodschap. Ja. Weet je? Dat okay. is ook wat we willen uitdragen. Ja. Wees niet bang om, om, om, om dat om, om dat gevoel te volgen. Het hoeft niet mooi of goed. Ja, het hoeft niet ja. het resultaat te zijn. Nee, maar, nee, maar gewoon dat het proste, doen. Ja, ja. Dat je ermee bezig bent. Ja. Ja. Ik heb afgelopen maandag een uh, muzikus uh, gesproken. Ton heel veel Kayak en die is ook al 48 jaar in muziek bezig... en die zegt, nou, het belangrijkste is... dat ik onbevangen blijf... Uh, als ik weer een nieuw nummer ga maken. Hè, dus ik eigenlijk ja. moet eigenlijk het verleden vergeten... een beetje onbevangen naar voren kijken... en dan kan ik weer mooie nummers maken. En ja, dan geef je ook ruimte om te creëren. Ja. ja dus ruimte dat, in ja. je hoofd. Want anders zit je vast natuurlijk in ja. die grenzen of zo. En dan blijf ja. ja. uh, je is eigenlijk ja. de patronen ja. hangen, ja. ja. Maar dat is natuurlijk met alles zo, hè? Ja. <laughs> dat is de truc... Om niet te blijven vasthangen in het verleden en maar ja. dat ja, een plek te geven. Dus gewoon het nieuws proberen eigenlijk. Ja, ja. ja. ja. continu. Ja. Ja. Ja. En ook iets aan de verwachtingen uh, willen blijven doen, wat mensen hebben. Ja. Ja. ja, dat is ook waar. Ja. Ja. Ja, eigenlijk alles loslaten. Alle <lacht> ja. Alles loslaten. En gewoon alleen maar in het hier en nu zijn. En dat is eigenlijk. Dat is ja, eigenlijk dat vind ik wel moeilijk in het hier en nu zijn, inderdaad. Ja. Ja. De mindfulness is, ook is een beetje. Want ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. je hoofd gaat toch wel met jezelf aan de haal. Ja. He, of je wordt afgeleid of je gaat weer piekeren over dingen die je ja. bezighouden, maar die je er eigenlijk niet helemaal niet toe doen, want je kan er toch niks aan doen. Ja, maar je bedoelt te zeggen dat ik vind de onbevangenheid wat anders dan in het hier en nu He. blijven. Ik moet zeggen dat het, sinds ik met pensioen ben dat het me toch wel heel goed afgaat. Ik vind het wel heel erg <lacht> lekker hoor. Je hoeft helemaal. Nee, ik ben echt tot rust gekomen. Ik heb echt zoiets van ah, ja. dat ik jaren eerder moeten doen, maar ja, goed, dat kan niet. Nee. <lacht> Ja, ja. Volgens mij heb je ook je rode verleden achter je gelaten. Heb ik mijn rode Nee, natuurlijk niet. Pim <lacht> <Ben> toch gekkie. <lacht> dat was even een binnenpretje. Sorry. Ik, heb, ik, ik krijg meteen allemaal beelden erbij, maar goed. <lacht> nee hoor, dat heeft puur. Met... <lacht> Had je rood haar? Had je een rode trui? Nee, nee, nee. Nee, Pim noemt mij altijd uh, rode... Ik, uh, een rode rakker. Een rode rakker. Ik ben een beetje links. Ah, een beetje. Ja, ja, ja. politiek gezien. Ja, ja. <laughs> dus vandaar dat. Wil je even snel een snelle muziekje of praten we even door tot uh, het nieuws? En... Zullen we even doorpraten ja? door tot het nieuws? Want we hebben nu trouwtje gehad en we hebben Nel gehad, maar je hebt nog veel meer. Dat Sankara-schilderij zag ik, die vind ik toch erg mooi. Hmm. Maar ik zie hem nu niet. Oh, daar hier. Die, die vind ik erg mooi. Ik, Kun je wat over haar uh, vertellen, ook over dat uh, schilderij? Want dit is een, ik zie een hele donkere, mooie vrouwengezicht wat met een kruis doorloopt naar een leeuwenhoofd. Ja, um, uh, Karen heeft het in 2020 uh, geschilderd. En uh, zij zegt zelf um, dat dit schilderij echt de eeuwenoude kennis in zich draagt van zowel de sterren Sirius A en B. Um, maar ook van onze moeder aarde. En uh, dat is dus ook waar die workshop um, over gaat. En um, uh, volgens een legende van de Afrikaanse Dogon-stam... Uh, bestaat de ster Sirius B grotendeels uit Sagala. En dat is dus eigenlijk een soort metaalsoort... Uh, die je niet op de aarde vindt. Uh, en de temperatuur van de ster Sirius B is on ongeveer 9000 graden. En het woord Sagala betekent... Sterk en vurig. En uh, dat is uh, het verhaal achter dit schilderij. Maar zij heeft achter al haar schilderijen een verhaal. Okay. Okay. En die weet ik niet uit mijn hoofd. En dat is, volgens mij zei ik dat ook tijdens de workshop Klankbeleving. Yeah. Uh, over haar schilderij. Het is niet alleen het zien, maar er zit ook een bepaalde frequentie, noem ik dat dan. Yeah, een soort trilling, yeah. yeah. een soort uh, boodschap in. En de, van daaruit... Zij stemt zich ook af. En van daaruit schildert zij ook haar schilderijen. Dus je kan het ja. echt ook... Niet alleen zien, maar ook... Ik kan het, ik kan het in ieder geval ook echt voelen. Ja, ook, ja. Hè, wat ze doet. En dat vind ik zo uh, ja, mooi aan haar schilderwerk. En ook gewoon de verfijning. En als je dicht bij het schilderij staat... Dan lijkt het wel een soort zijde. Het is echt... Uh, ja, Ik vind ja. het heel bijzonder. Ah. Ja, ja ik, ik, ik, ik kon het niet hoor. Ik, ik zie... Ik. Ik vind het ook heel moeilijk om een schilderij te zien en dan ook trillingen te voelen of uh, wat anders erbij te voelen. Ja. Je kan wel aan het denken gezet worden, want in elke schilderij mag jij zelf zien wat je erin ziet natuurlijk. Hè. En het kan helemaal iets anders zijn dan de schilder bedoeld Zeker, maar ja. Trilling heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Ja, dat is misschien ja. ook niet het goede woord. Het is best wel een lastig woord. Ja. Uh, maar gewoon dat je iets... iets emotie je of zo. Voelt. Ja, ja, ja, ja emoties ja. bij jou. Ja, ja je voelt inderdaad een emotie. Ja. Het komt binnen. Je voelt een, ja. een, je voelt een warmte in je hart. Of, ja, dat is lekker. Ja. Ja, ja, ja. okay, als je het zo bedoelt. Dat. Ja. Ja. ja, dat is waar. Ja, ja want als je het zo zegt met trilling... dan zit ik meer aan die klodders te denken die dan ook Ja, dat snap ik. Ja, God, wie deed dat ook alweer? Met die, met die drie bruiden, geloof ik. Maar die, uh... oh, die Nederlander. Ja. Hij voor, hij ja. <laughs> <laughs> en Picasso ja. natuurlijk ook, hè? Die gooide ook zo. Zark, helemaal zo ja, ja. Ja. Ja, helemaal, helemaal Brood ook. Helemaal Brood ook, ja. ja. ja. Karel Appel. Die heeft uh, uit een helikopter gegooid op een wit doek. Ja, volgens mij ja? vond die ja, ook mijn ja, ja, vader, ja. vader samen was ja. een project. Beetje vader samen, ja. Wat te gek. <laughs> een helikopter gehuurd. Dus, nou, dat is allemaal... Blikken met verf en dan was een doek gespannen. En uit de helikopter werd dan zo'n blik verf naar beneden gehaald op dat witte doek. Daar is een film van, maar die is naar een museum gegaan. Ik kan niet zeggen welk museum die film heeft nu. Het zal op YouTube staan. Nee, ik denk niet. Ze zijn aardig wat waard geworden ook nog. Ja? Ja, heel bijzonder hè. Want wat nog meer voor aparte schilderijen hebben jullie? Deze viel mij heel erg op. Nou, laat ik dan even teruggaan naar nou, de, wat jullie ook zeiden. Van, uh, je mag daar zelf je eigen kunst gaan ophangen. One day uh, famous of zo. Dat vind ik hè, een leuk idee. Ja, dat is de laatste dag zeg maar uh, van, oh, de ons, laatste dag. van ah. onze expositie. Dan halen ja. wij uh, alle schilderijen weg. Da Daarvoor ja. we halen we de hele ruimte leeg. Oké. Okay. Ja. Ja. En, en dan, dan krijgen we eigenlijk, uh, wat vrouwtje daar straks ook zei... Um, er zijn een hele hoop getalenteerde mensen hier in Zandvoort... Ja. Die hele mooie dingen maken. En niet zozeer alleen schilderijen, maar ook fotografie of beelden. Ja, geloof ik ook. Ja. Dat is... ja. heb ik uh, iemand gezien laatst. Ja, en dat, dat vinden wij ook heel erg tof. Ja. En uh, dat zouden we ook graag willen uitnodigen. Um, en dat doen we dus door deze uh, zondag, die laatste zondag. Van, wat is het dan? Is 13, 13 juni. juni. Ja. 13 juni. Ja. Um, dan um, uh, willen we de ruimte geven aan andere uh, kunstenaars. Uh, we hebben er al een paar uh, die heel graag komen exposeren, maar we zijn nog steeds uh, Zeker, zoek, op ja. zoek naar, uh, nou, naar mensen die dat willen. We hebben op dit moment vinden. dat schilders en de fotografie. Ja. Ja, okay. maar, je stelt uh, geen eisen. Iedereen nee? ook, nou, hè? Nee. Ja, oh, toch wel. <laughs> nou, ja. nou, we ja. willen wel gewoon zien wat je maakt, natuurlijk. Ja, en uh, en dan van tevoren, ja. Ja, ja. ja hoeveel je wil meenemen en hoe groot ze zijn. Want is natuurlijk willen we iedereen ja, ja, ja. ook ja. wel de goede ruimte... en ja. de mogelijkheid bieden om wat neer te hangen. Dat is Precies. is ja. Dat gaat wel in overleg. Je meldt je ook van tevoren bij ons aan. Ja. En dan leggen we uit wat de bedoeling is. En uh, dat willen we ja. Iedereen is welkom in principe, ah, ja, zeker. Ja. Nou, ja, en ook weer via die Facebookpagina of het nummer. Via het telefoonnummer, ja. Ja. ja. Je kan ook een appje sturen naar het telefoonnummer... Dat is ja. 0621-913576. Mm. Nee, nee, nee, Dat is je eigen nummer. Je ja, oh. mijn eigen nummer. Ja. Uh, nog even terugkomend op de kunstenaars. Naast, uh, we hebben nu nu over Mel May en Karen gehad. Daarnaast hangt Luna Laida daar ook met verschillende werken. En Paula Kastemeij, die ook de workshop Maak van je leven, een sprookje... heeft daar ook wat werk hangen. Drie stuks in de etalage en nog twee aan de muur... En zij heeft vier stukken zijn in ieder geval met potlood getekend. Oké. Okay. Dat is ook wel heel mooi. Ja. Ja. ja, dan ronden ja. we even af tot het nieuws. Wat we gaan hebben we nog een paar minuten. Dan gaan we ja. uh, nog in ieder geval nog een keer jouw telefoonnummer noemen. Voor uh, mensen die zich willen aanmelden, of voor de workshops, of voor de. Uh, uh, one Day Famous was dat toch? One day, ja. fame. one day of Fame. Ja, en het is ook wel leuk, want we willen die, deze mensen natuurlijk ook gewoon, uh, dan willen we wat informatie van hen ontvangen, een klein stukje over hunzelf. en dat kunnen wij dan weer meenemen in de publiciteit. Ja, ja, ja, denk ja. En dat de telefoonnummer is 06 2191 3576. En zijn we al met de nieuws of zijn we er nog niet? Nee, maar nog even muziek. Nog één minuut, anderhalf minuut muziek en dan gaan we verder. Daar komt het.